twee uur. Renate Evers met het NOS Journaal.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 Daarnaast beschuldigen aanhangers van de kandidaten elkaar van fraude bij de verkiezingen. Zo zouden in een stembureau in Parijs 40 stembiljetten meer zijn ingevuld dan kiezers waren.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 boek uh, Fifty Shades of Grey. He, dat is in Engeland reden geworden voor een scheiding. bij een oudere vrouw en haar man. Ja, zij wilde allerlei seksuele spelletjes met haar man doen. die in dat boek stonden. en dat moest die man niet. En toen wou ze van hem af. Ja, ik heb het eigenlijk haast nooit met u over de geslachtsgemeenschap. He. Daar heb ik meestal geen behoefte aan hoor. Nee, ik bedoel, praten erover. He. Pomeranzen wel natuurlijk. Ja, het moet allemaal, hè. tegenwoordig. Er wordt ook vaak zo hoog van opgegeven. Hè. Denk me niet dat het in elke huis een successtory is, hoor. Ja, mijn man die deed zijn mannelijke plicht. Meestal als ik appelmoes voor hem maakte, hè. daar was hij gek op. En daar werd hij dan ook hitserig van... Maar ja, zo'n gewoonte raakt ook weer ingesleten, dus dan moet je weer eens wat anders verzinnen. Maar ach, dat ik dan een boekje zou gaan lezen en tegen mijn man zeggen... en nou ga jij precies doen wat hier staat, hup, op je hurken of aan de lamp hangen, of weet ik veel wat. En als je dat niet doet, dan ga ik van je af. Ach, er is toch nog wel wat anders in het leven. Af en ieder zijn meug... Nou, ik wens u een rustige nacht of een opwindende nacht al nagenlang. Doei, doei. Ja, goede nacht, lieve luisteraars. Uh, welkom bij de uh, Nacht van het Goede Leven. Kijk voor uh, uh, nog meer. Uh, uh, Sucsex. Uh, <laughs> op www.groentevrouw.com. Ja, ze geeft, ze geeft haar. Uh, uh, uh, podcastjes uh, namen. Hè? Deze heet Grijs Genot of Sucsex. Ja. <laughs> Goed, uh, u hoort al. Gast vannacht is. Uh, niemand minder dan. Uh, uh, mijn geëerde collega Jan Emaus. Goedemorgen. Goed. Nee, Wagen. Goedenacht. Goedenacht. Ja, ja nee, ik ben Na vijf mag je. Nee, dan mag jij. Jij begint met. Goedemorgen. Okay. Na vijf. Goedenacht. Goedenacht. Nou, uh, ik zit hier uh, lekker met mijn uh, drie mannen. Uh, Anne Bakema achter de knoppen. En uh, Francis Broekhuizen als regisseur. En uh, vannacht uh, vier ik mijn verjaardag. Uh, en ik heb van jou een hartstikke lekker flesje wijn gehad. En ik heb van Francis een heel lekker kookboek gehad. En ik heb een taartje meegenomen. Ik zie taart. Ja, weet je. Hij nou, heeft het hoesje nou dat is al belachelijk. Die ding, wat zou je zeggen? Dat is toch gewoon een, een boomstammetje? Ja. Maar dat heet dan. Een zoet sneeuwlandschap van moeka. Een room op een etagère. van kijk. Nou ja. Op een uh, plastic ondergrondje, zie ik. Ik heb zelfs een mesje gevonden. Wil jij een stukje? Ja, lekker. Ga je Graag. toch wel doen? Ja. Oké, okay, goed. Ik snij een stukje af. Ik heb geen ranja, maar ik heb een... Uh... Oh, shit. <lacht> ik heb ook helemaal geen bordjes. Nou. Goed, ik heb nu een uh, slagroomhand. <lacht> wat gaan we doen eigenlijk? Oh ja, wat gaan we doen? Nou, uh, ouder worden, hè? Een uh, mm. beetje over filosofeer. Dat is goed hoog. Ah. Lopen de Wat heb jij... Waar ben jij mee gekomen? Hmm. Nou, jij... Je moet nooit iemand een taartje eerst serveren en dan vragen gaan stellen. Jullie krijgen ook zo, jongens. En de vingers zitten eronder. Dan moet je gewoon aan je stoel afvegen, Ben je zo niet zijkant. U luistert naar de nacht van het goede leven. Ja? Goede nacht. Ja. Tijdreken wat ik nou doe. Ja? Nee, jij wilde... Jij wilde het hebben over leeftijd, ouder worden. Nu jij ook een zekere leeftijd ja. hebt bereikt. En uh, toen ben ik uh, gaan kijken in mijn archief. Ja. Vind ik zo leuk om dat te zeggen. Ja. Ik ben eens gaan kijken in mijn archief. Ja. En uh, daar heb ik een heleboel interviews van vroeger... die ik ooit uh, heb gedaan op de radio. Op, vooral op Radio Noord-Holland. Uh, die heb ik daar uh, netjes gerubriceerd staan... En er stond mij iets bij, dat in verband met leeftijd... Uh, dat ik dan moest gaan kijken bij Bram Vermeulen. Ik heb Bram Vermeulen uh, geïnterviewd... ongeveer anderhalf jaar voor zijn overlijden. Dus dat moet geweest zijn in, ja, ik denk, 2002. Hij is in 2004 overleden. En uh, Bram die sneed iets aan over het leven... en hoe dat allemaal zich ontwikkelde. En uh, dat wil ik heel graag laten horen. Ik moet even vooraf iets vertellen. Uh, namelijk, uh, je moet weten wat het rem-eiland was. Ja, dat weet ik. Kon je zien liggen vanuit Scheveningen. Ja, ja. ja. Kwam, uh, de, de onzichtbare man kwam daar vandaan. Ja, weet je, toch? dat was een, een, een kunstmatig eiland gebouwd door een aantal groot-industriëlen. En die uh, wilden commerciële televisie gaan doen vanaf dat uh, eiland... Dat hebben ze gedaan in 1964, een paar maanden. En toen werd de tent uh, opgedoekt door de regering. Ik ging verderop in de straat kijken bij mijn familie... want ja. daar hadden geen televisie nog toen. Nou, uh, Bram Vermeulen die was die middag op bezoek geweest bij de Tros... om daar iets te weet ik veel, onderhandelen over televisie. Via de Tros kwam hij terecht bij Remeiland. Uh, in 1964? Nee, maar in, in, op het Remeiland is in wezen de Tros geboren... want dat werd opgedoekt, het oh, Remeiland. Daar kwam later de ja, Tros tuurlijk, uit voort. jij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 Maar ik zit met verbijzingen te kijken... hoe het wieldaal inderdaad heel opnieuw uitgevonden wordt. Noem eens wat. Nou, bijvoorbeeld het zogenaamde snelle schakelen. Ja. <laughs> ja. Zo'n cabaretier die het ene moment zo is. En volgende moment zo. Oh, ja. wat goed. En dan zie ik dus lessen toneelschool zie ik dan. Mm -hmm. ja. Dan zie ik in de jaren zestig... dat waren allemaal doodnormen. Die deden je bijna niet meer van je Maar dat maakt jou niet verdrietig. Als nee, je het maakt mij niet. Zeker niet verdrietig. Nee. nee vrolijk.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 Maar dan tussen andere sterker mensen... Sterker nog, het is al een keer eerder gevoerd. <laughs> Alleen wij weten niet door wie. Wij <laughs> nee, dat wil ik dus niet. Ja, je hebt helaas wel gelijk. En wat voor cyclus, in wat voor cyclus zit dat? Een jaar of, of twintig? Als euh... ik het bij cabaret zie, dan denk ik dat het een cyclus van een jaar of twintig is. Ja. Ja, ja. Een cyclus van... In de popmuziek is het ook een cyclus van een jaar of twintig.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 misschien, heel misschien, samen met Freek... niet alleen, maar samen met Freek... Uh, een soort, ergens zo'n heel klein puntje van die originaliteit gehad. En je ziet wat dat veroorzaakt. Wist je dat toen of weet je dat nu? Volstrekt niet wisten we dat toen. Kijk, dat is tien jaar geleden dit gesprek. Ja, dus tien over tien jaar vindt dat gesprek weer plaats, volgens zijn theorie. Ja. Maar dan door andere mensen, <laughs> of zoiets. Maar wat ik interessant vind, in verband met leeftijd... dat is dat hij zegt, eigenlijk is, zitten we... In en eigenlijk herhalen we uh, onszelf voortdurend. Geven we er een kleine, een kleine uh, wijziging, uh, brengen we zo nu en dan aan. Uh, maar dat maakt ouder worden uh, tot een hele interessante bezigheid. Omdat je op een gegeven moment hetzelfde weer opnieuw meemaakt... maar er met, het, met nieuwe ogen tegenaan kunt kijken omdat het voor jou de tweede of de derde keer is dat je een uh, ja. beweging ziet opkomen in een andere vorm. Ja. Dat is heel interessant. Ik heb dat natuurlijk heel, heel erg letterlijk. Als je naar het toneel gaat en uh, je ziet weer die Shakespeare, of je ziet weer die Ipse... of je ziet. Of, nou, je, of, je, of je, zelfgemaakte stukken. Hè? Ik ga nu denk ik, uh, wat is het? Nou, al dertig jaar naar het toneel. En, en dan komt er weer zo'n nieuw groepje die weer opnieuw het wiel moeten uitvinden. Maar dat is hartstikke leuk om te zien. Ja. Dat is echt te gek, weet maar je Maar dat al? vind ik heel leuk dat je dat zegt, want een heleboel mensen zeggen ja, dat heb ik dus al gezien, of uh, of, of nog erger, dat was vroeger deden we dat veel uh, ja, beter. Oh, dat kan me zo en erger, want ja. inderdaad precies wat je zegt, want ik heb het misschien alles gezien, maar toen keek ik ook anders, want ik was zelf anders. Ja, als je twintig <laughs> ja, bent, dan ja. dan uh, ervaar je dingen totaal anders. Ja. He, en uh, ik vind het, ik merk aan mezelf bijvoorbeeld dat een heleboel van mijn wensen die ik had toen ik 16 was, die zijn gewoon uh, gerealiseerd. Uh, en als je me dat op mijn zestiende had verteld... dan had ik gedacht, nou, ik word dus heel erg gelukkig. Nou, dat valt heel erg mee, moet ik <lacht> zeggen. Ik ben, wel, ik ben wel, uh, wel gelukkig, maar niet zo gelukkig als ik toen dacht dat ik, dat zou, ik worden. zou worden. Ja, om het even, uh, een heel lullig voorbeeld ja. is radio. Ik vond dat er buitengewoon weinig keuze was toen ik 16 was op de radio. Als je jong was, waar moest je naar luisteren? Nou, het stomme z'n drie had je toen... En twee piratenzenders, die heel kraken te piepend... Dus toen dacht ik, ik wou dat er dertig zenders waren voor mij, voor jongeren. Nou, ze zijn er. Doen allemaal hetzelfde. Dus om nou te zeggen dat dat een verdieping, een verbreding is geweest, helemaal niet. Maar ik had er een moord voor gedaan destijds. Maar we mogen de conclusie dus wel... Ik vind ouder worden wel leuk. Ja? Ja, ik vind het wel oké. Ja, als je in de spiegel kijkt, denk je, wie is dat? Die ken ik helemaal niet. Daar heb ik helemaal niks mee te maken. Maar voor de rest, ik vind geen enkel punt hoor. Nee. Ja en nee. Uh, ik, ik, ben, ik, ik zou absoluut niet uh, uh, in de gelegenheid worden gesteld om het over te doen. Van de weer, weer 16 wezen. Nee, oh nee, dat hoeft ook niet. Nee, niet nee, nee. Wat heb jij? Ik wil eerst nog even een plaats van jou, heeft iets met ouder worden. Ja, ja. Nou, uh, uh, heel kort, Lee van Helm, de drummer van de band, van de legendarische ja? band, uh, is eerder dit jaar overleden. Ja, het zijn allemaal dode mensen die ik uh, laat horen. Maar als je nou een voorbeeld wilt horen van iemand die zijn hele leven trouw bleef uh, aan zichzelf en nooit meeging met, met uh, welke stroming of hype dan ook. Uh, of dat nou succes bracht of niet, interesseert hem geen moer... dan moet je bij Lee von Helm wezen. En uh, When I Go Away is een uh, nummer van uh, de laatste cd die hij maakte. Electric Dirt. En uh, die kwam uit in 2009. En is zulke mooie oh, muziek. Ja, oké, okay, ben benieuwd. Helemaal te gek. Hoe heet die, heet die plaat? Ik ga dat, daar ga ik achteraan. Hoe heet Electric hij? Dirt heet die CD. Electric dirt. En Wie dit van? was When I Go Away. Als ik er vandoor ga, dan schijnt de zon... en dan liggen al mijn problemen ja, gewoon uh, op de begraafplaats. Dan laat ik ze liggen. Okay. Mooie zo. Ja, goed idee. <laughs> ik heb daar ook nog een leuke tekst. Maar ik ga eerst even opzoomen wat we vannacht verder eh, doen. Uh, oh ja, ik, ik wil even attenderen op uh, Schrijvers in Oost. Daar was ik toch uh, vorige keer geweest, weet je wel? Maartje Worter was daar toen te gast. Dat is erg leuk. Het uh, is een literair jaarprogramma dat zich richt op schrijvers die wonen en werken in Amsterdam Oost. Maar uh, ze, ze brengen iets wat uh, voor heel Nederland leuk is uh, om naartoe te gaan. Vol, uh, volgende week zondag zijn ze 25 november, dan uh, zijn ze bij met hun derde editie. Dat is dan een speciale toneelaflevering. En dat doen ze in het Amsterdam Lloyd Hotel. En dan komen schrijvers Rob de Graaf. Nou, die schrijft fantastische stukken, vind ik. Uh, Doodpaard, ik heb er laatst weer eentje hier behandeld. Wanda Rijssel, uh, niet alleen romansschrijver... maar ook voor toneel mooie dingen gedaan. En dan een nieuwkomer, Iona Daniel. Die schrijven voor uh, een uh, aantal scènes... om daar uh, opgevoer, te, te op te voeren in dat uh, Lloyd Hotel... in een van hun mooiste stijlkamers. En dan... Uh, uh, het leuke is dat uh, uh, Marlies Heuer gaat meedoen. Die gaat dus een aantal scènes spelen. Ze heeft net de Theodor gewonnen. Ik heb vorige week nog laten horen hoe prachtig zij dat stuk van uh, Thomas Bernhard uh, speelt aan ziel. Nou ja, dus uh, dat wil ik even zeggen. Dus dat wordt hartstikke leuk. Ik ga er in ieder geval heen. Um, oh ja, dan uh, straks laat ik u horen. Uh, bent, uh, ben ik met Kloot van Heijen. Dat was Kennyheim. Nee. Nee? Oh, nee? nee. Oh, ik, ja. Nou, hij is een fotograaf, uh, popfotograaf. Echt een jongen, als jonge knul al... Uh, uh, nou ja, lag hij zo'n beetje bij John en Joko in bed. Die waren dol op hem. <laughs> ja. En uh, hij, hij heeft zo'n relaxte uh, atmosfeer om zich heen... dat hij dus echt alle grote popsterren zo'n beetje als in Nederland waar Hij heeft zelfs een studio gehad in Hollywood. Enzovoort. enzovoort. Nou, hij vertelt erover. En hij had namelijk... Uh, Afgelopen maanden een uh, expositie in het Amsterdam Museum. Nou, dat liep als een tierenlier, wat je toch niet altijd hebt. Uh, maar 500, 600 bezoekers oh. en uh, twee ruimtes vol met foto's van, uh, van popsterren. Maar dan leuke foto's. Maar goed, die expositie die wordt trouwens uh, verlengd en is gratis te bezoeken in uh, Hotel Gr Grant. Uh, weet je wel, dat, is, uh, dat zit daar op de. Hoe heet dat daar nou? Uh, nieuwe, oude Zijds, toch? Nee, Nieuwe Zijds. Nou. In Amsterdam. In Amsterdam, ja. Nou, dat is uh, het Grand Hotel. Daar, daar, daar slapen nog steeds die beroemdheden. Zoals uh, Beyoncé en Alicia Keys en Grace Jones, Leonard Cohen, Robbie Williams. Die zijn er allemaal te vinden als ze in Amsterdam zijn. Michael Jackson was er ook nog in 1996, toen hij voor het laatst hier was. Maar goed, daar gaan die uh, vanaf 1 december al die foto's hangen. Maar ik uh, ga jullie straks een rondleiding geven. Nou, ik heb een hoorspel op herhaling. Weer luisteren in huiver... De mooie verteller Huip Die dan uh, nou, weer een leuk daarse verhaal. Met dank aan AFRO. Uh, ik zag twee films. Beyond the Hills en Alles is Familie. Nou, Beyond the Hills. Fascinerende film. Echt mm -hmm. waar. Is van de, um, Heb je een Roemeense filmmaker? Christian Mungui heet hij geloof ik. Hij heeft ook die film gemaakt. Vier maanden, drie weken, twee dagen heb je die gezien. Of die twee meisjes. Nee die rapportjes moeten plegen. Nou, ik vind dit, nou ja, fascinerend. Maar goed, dan moet je straks luisteren waarom. En alles is familie is natuurlijk de ja, is opvolger van alles is liefde. Het begint een beetje dat je denkt, Wat is dit voor een klucht? Maar op een gegeven moment zegt Caris van Oud, het speelt ook weer de hoofdrol. die zegt ook... het lijkt wel een klucht hier. En vanaf dat moment kantelt het een beetje en krijgt het wat diepte. En vond ik het toch een erg leuke film. Nou, uh, voor de rest hebben we poëzie van Ko Gemert, F. Starik. Uh, we hebben het zeer korte verhaal van A.L. Uh, Snijders. Uh, volgens mij, uh, heb jij ook weer met Rex gesproken, hè? Ja. Um, ik heb tegen Rex gezegd uh, dat jij jarig bent. Uh, oh nee, echt waar? Ja. En oh. toen, uh, ik heb hem telefonisch uh, alleen uh, uh, gesproken. En hij veerde op. Ja, echt maar zei, Dat komt goed, zei hij. Oh ja, oké. Okay. Oké, okay. nou, en uh, tracktraces, maar dat is allemaal verrassing nog, hè? Of kan je daar al een, een tipje van... Nou ja, dat zijn ook verjaardagscadeaus. Oh, heerlijk. Oh, wat Afschuwelijke heerlijk. muziek die ik zelf nooit zou draaien. Oh. Maar... Okay. Je right. doet het mensen een lol. Ja, goed, oké. Okay. Nou, tot slot die website, hè. www.adelinevanlier.nl Daar kan je van alles podcasten en terugluisteren. En uh, dus dat, dat doe ik dus bloedele, bloedele, bloed, bloedvol, moet ik dat elke week vullen. Het kost me een hoop tijd, dus kijk er nou eens een keertje naar. en Zeg er eens iets van, of geniet ervan. Maar dan hoorde ik van mijn eigen man, dat hij zegt van... Ja, maar, want uh, die zit dan soms in het buitenland. Zegt hij, ja, maar ik vind het toch handiger via de site van radio1.nl. Oh. Nou, lekker is dat. Maar hij je, je, eigen, gaat je bloed, eigen eigen man. Mijn bloed eigen man. <laughs> die, gaat oh, die, niet, die gaat niet eens naar Adeline van nee. Leerpunt uh, dinges. Maar, nou ja, hij doet maar. Goed, je kan ook twitteren. Volledig flauwkul. Maar goed, ik vind, ja, vind het echt helemaal... De wereld in 40 woorden. Dat nou, slaat helemaal. Ik vind, echt, ja, ik vind het echt zoiets irritants. Maar ik ben er zo trots op. Want Laurens Vreekamp, hè, onze eerste regisseur... Mm -hmm. die to, toen twitterde er geloof ik twee mensen in Nederland. Toen is hij er al mee begonnen. Oké, Na, nagaan. 18 was dat, geloof ik. Nou goed, Jemimaals. Het heet uh, N8VH Goede Leven. En uh, je kan natuurlijk ook mailen naar het Goede Leven, Oh, nou, goed. ja plaatje nou, Ja, ik wil ja, net zeggen. Ja, nee, weet je, want <laughs> we hadden dus de opdracht van uh, nou, over ouder worden. Maar ik was zo druk van de week en ik had deze plaat. Die heb ik, ik heb weer een plaat gekocht, een cd gekocht. Gekocht? Dat, ja, dat, dat gebeurt niet vaak. Nee, dat uh, doe jij nooit. Dat heb ik dus echt gedaan. En... Uh, uh... Ik had namelijk zo'n mooie recensie gelezen. Geloof in het of in NRC, weet ik niet meer. Maar uh, Country Soul Sisters. Women in Country Music. In 1952 tot 78. En het zijn allemaal liedjes van vrouwen. Je denkt, ja, de country, dat is gewoon een ongelooflijk uh, conservatief bastion. Dat was het natuurlijk ook. Ik ben al open. En daar mochten eerst alleen maar mannen spelen en weet ik veel wat. Maar dit zijn allemaal uh, uh, dames die... Um, eh, uh, over andere dingetjes zingen, weet je wel? Dan, eh, uh, stand by. by your <laughs> dat doen ze ook wel. Maar ik, ik vond haar echt... Uh, ik heb hem jou uh, gestuurd. Vond jij hem niet leuk? Ja, ik vond hem hartstikke leuk. Maar, maar het grappige was, ik was ja. enthousiast over die plaat. Ik stuur hem naar jou en jij denkt... Ah, Lien, enthousiast over een plaat, Dan ja. moet ik even luisteren. Want jij vindt muziek leuk... maar nou, ook weer niet zo dat je zo eu euforisch uh, wordt... als je in die mail was. En toen zei je, nou, moet, je moet je echt naar luisteren. En het, het, het heet de, de Country Soul Sisters. Nou, ik zet dat op terwijl ik wat anders aan het doen ben. En ik luisterde dus voor de helft eigenlijk. Ik denk, nou, dat lijkt wel verdon veel Dolly Parton, wat ik hier hoor. Is dat nou zo origineel? Ik dacht namelijk dat het nieuw was. Ja. Dus ik denk, ik ga die Country uh, Sisters maar eens uh, googelen. Toen bleek het dus gewoon een verzamelaar te zijn. Een oude oude, van oude, meuk. oude troep. Maar wel heel erg leuk, omdat het inderdaad, net wat jij zegt, het, is een, het emancipatorisch aspect komt heel erg uh, naar voren. Want wij denken altijd van inderdaad. Uh, uh, ja, die, die, die country-mevrouw achter, uh, achter het fornuis. En die country-meneer ja. aan de zuip. Ja, precies. En die komt dan dronken thuis. En dan uh, wil die ook nog eten. Ja. En uh, nou, daar, daar maken ze dan liedjes over. Maar dat zit heel anders. Ja. Nou, ik, het eerste wat ik laten horen... Dat vind ik namelijk heel erg origineel uh, gedaan. Dat is van uh, Bobby Gentry. Uh, uit 1968. Uh, Reunion heet het nummer. En het is eigenlijk meer een soort... Um, een soort opzomming van hoe het dan ging. Hoe het, hoe het leven was en hoe, hoe dat klonk in het gezin. En. Nou ja, whatever. Toen Bobby. Mama, can I, huh? Mama, can I, huh? mama, won't you please let me, mama, can I, huh? That's the sweetest little dress, Sally. Where'd you get the pattern? Maybe one just like it out of yellow dotted Swiss. Yes, I guess It's we got the earliest so garden so in the so county. So been so eating so strawberries all week, snapping green beans. too bad about your boy. Mama, make Willie quit pulling at my hair. Mama, ouch, ouch, mama, just make Willie quit it. Tommy, if you don't put down that stick, I'm gonna wear you out with it, boy. Be quick. Come quick, Sammy. Hey, Jean stuck a finger in the cork, Mama can't get it out, cause it's stuck, stuck, stuck. Didn't raise no fools I can do anything, to do anything to. If I got the to ride too Mama canna hunt Mama canna hunt Hunt Canna mama Won't you please Let me mama canna hunt The crops been failing. All the show is dry You Listen think that gonna get a sprinkle By top, and by top, top, top, Gonna tear you up, Girl gonna get switched. Yeah, Better tell me a cousin That's how you hit her If I told you Once and a thousand times I'd ask your uncles For nickels and dimes. Mama make money quit Pulling that man Mama just make Willie quit it Do anything if I got to. Did it again, put a finger in a coke bottle, can't get it out. Cause it's stuck, stuck, stuck. All in a head cold, that's all oh, boy, you have. You fix a right up when a job of fix. It's the first time ever that the family's been together. It's so nice that we all get along so well. He's got the money, and he thinks he tried to do something do for his top, mama do, before she top. died. Now I don't mean. Criticize your cooking? no I don't But I think that you could Add a little bit of pepper I told you my mama didn't raise me I could do anything if I got to right to Mama make Willie quit Why no, mama I, I, Mama just make Willie quick! Why yes, I guess And don't you look nice in your Sunday dress Doesn't say a little tacky and silly little dress just You see leather. that she just doesn't know no Rosalie better goes. Mama kennen h, mama kennen h. Mama, want je please let me? mama, mama kennen h. Ja, is origineel? Ja, mooi. Ik vind het mooi. Goed, jij bent aan de beurt. Aan Z. Ja. Ik, wou nog even, ik vond ze een goede opmerking van Francis, de regisseur. Wat zei hij, ja? Dat het een uh, baudilly diddley ritme heeft, dit nummer. Hey, da, da, Bo Afijn, ja. ah, John ja. Mayle. Die is 79 <laughs> jaar John Mayle. <laughs> en die toert de hele wereld over. Mayle, en, is over ja. Ja, en John Mayle komt over een maand uh, naar Nederland. Hij zit momenteel in Duitsland. Uh, hij staat in de Melkweg, in Amsterdam onder andere... maar ook nog in drie andere steden. Hey, Ga daar naartoe, wat wil je zeggen? Nou, nou, ik ben even met, die man van mij is in, in, uh, die heeft in Amneville afgelopen zaterdag... Jet Road Oh, gezien. Ian Anderson. Ja. Moeten ze die uh, toneel op <lacht> uh, hij, is, hij staat maandag in de Melkweg, geloof ik. Doet hij nog steeds raar met die fluit? Ja, hij, hij vond het wel leuk, maar uh, niet, was uitgenomen. Niet overtuigend. Ik las dat hij een van de rijkste muzikanten is... Oh, dat is oh, best. Dan hoef ik een handige, handige. handige donder. Ja, precies. Hij heeft, hij heeft een mansion met 15 wc's. Als ja. ik even snel. Maar goed, ga door over. Vijftien wc's, ja. Adeline. Ja, vond ik wel een saaiant denk Dames detail. en heren, ja. Jethro Tull's leider Ian Anderson. Nee, zo heet hij toch? Hè? Ja, ja. ja, heeft vijftien toiletten. Ja, dus als wel. hij moet, hij dan niet. denkt hij eerst bij zichzelf: waar nou? zullen we vandaag eens. Uh... Hey, terug naar John Mayle. Ja? John Mayall is 79 jaar. Volgende week komt hij naar Amsterdam. Bij John Mayall is iedereen in de leer geweest. Eric Clapton is een bekendste leerling. Uh, Jimmy Page heeft bij hem gezeten. De hele Fleetwood Mac heeft bij hem in, uh, in de band gezeten. De Blues Breakers heette die band. Hij heeft in uh, Nederland maar één hit gehad. Het was Room to Move in 1970... Uh, maar dat is ook weer iemand. Hij is nou 79, maar maakt niet uit. Hij maakt nog steeds dezelfde muziek. Uh, is uh, uh, altijd recht toe recht aan. Blijven doen wat hij, wat hij goed vond en waar hij goed in is. En het is, uh, het is simpel en geniaal tegelijk. En hij is nog steeds goed trouwens. Uh, ik heb mensen gehoord die twee jaar geleden naar een concert uh, van hem zijn geweest. Die waren lyrisch. Dus uh, het is echt een aandacht. Ga jij aan, uh, volgende week? Uh, volgende maand. Oh, volgende maand. Ik ben wel van plan om naar de melkweg te gaan, ja. Okay. Hij mee? Misschien. Afgesproken. Even luisteren. Um, heel simpel. Thinking of my woman. Een man zit in een hotel en hij denkt aan zijn liefje. Dat is alles. I could see us soon when I let my woman was it on me yesterday when I let my woman was it on me yesterday. Seems like so much longer Since I had to go Uit 1969. Maar hij had ook een beetje dat klapje, hoorde je dat? Ja. Dat is nou... Uh... Nou, niet, het was niet een Bo Diddley-klapje. Nee. Het was meer een gewoon, ik klap eens mee ja. klapje. Hey, ik heb nu uh, Loretta Lynn en Conway Twitty. Loretta Lynn. Loretta Lynn. Zeg ik het goed of niet? Nee, ik zei Loretta. Oh, R Loretta. is een Brits. Loretta, you better. Ja, dat is die. Well, well, well. Maar die bedoel je niet. Nee, nee, Loretta. Loretta, Loretta Lynn, oké. Okay. Ik, gewoon, gewoon, dit is natuurlijk een heerlijk liedje. Ik vind de titel ook erg leuk. You're the reason I keep so ugly. Are you the reason I'm riding around. You're the reason I kids Heerlijk. Loretta Lynn en uh, Conway Twitty. Conway Twitty. Ja, er zit hier... Uh, er, er hoort zo'n boekje bij, die cd. Nou, er zitten prachtige foto's in van al oh, die dames. Oh, die showfoto's van die dames zijn geweldig. Met zo'n hemelse blik en een... Enorm Getoupeerde, ja, wat is. Wie is dit? Dit is, dit is Dolly Parton in '65. Is dat Dolly Parton? Ja, dat is dan nu. Nu is dat toch wel heel erg een spook geworden. Hè? Ja, Dolly, ik dacht dat het een grapje was ja, dat het een, dat het een, een, een stripfiguurtekening was. Toen ik een foto van haar zag, zoals je hebt, ze nu is. Je hebt de voorstelling uh, waar die uh, door Jan Donkers uh, ja. uh, wordt verteld. En uh, uh, Song Journey die door het ja. land trekt, en dan maak je dus een, een reis door, door Amerika in muzikaal opzicht en dan vertelt hij ook dat. Uh, dat hij helemaal gek was van Dolly. Ja. En dat hij haar kort geleden heeft gezien. En dat, uh, dat hij er volledig op is afgeknapt. Ja, echt waar heeft hij haar heeft hij gezien. Oh, okay. Ja, en, en uh, ze doet ook. Oh, ik heb hier een foto voor, me, voor mijn neus oh, nu. Even kijken, ik loop... Daar is werkelijk die neus. Alles is, is, dan moet je nou kijken met deze foto ernaast. Hoe moet is... ik dit beschrijven? Het is een radio. We hebben hier een, een, een, een enthousiaste. in, in kwadraat. Ja, ze heeft de neus kijk. van Michael Jackson, heeft ze zich laten aanmeten. Dat is heel duidelijk. De ogen. kijk, je krijgt hele rare ogen als je ze 25 keer laat liften. Ze heeft wel nog steeds die moedervlek... Alleen die zit een stuk hoger, zie ik ineens, bij de mond. Ja. De ja, mond, de zo, mond is wel... Ze heeft, ze heeft die moedervlek laten verplaatsen. Is verplaats, ja. En ze had uh, allerlei uh, vouwen rond haar kin toen ze een jaar of 25 was. En die heeft ze laten verwijderen nu. Ja, en dat haar wil ik het helemaal niet oh, over hebben. Nice. Ik wil muziek draaien van ja, Loudon Wainwright. Ja. Loudon Wainwright III. Uh, hij is de vader van Rufus Wainwright. Ja. En van Martha Wainwright. Ja... Uh, hun moeder, dat was Kate McCarrickle, van Anne en Kate McCarrickle. Dat duo. Nooit van gehoord. Oh, Complaint-Pour-Saint-Catherine. Oh. Dat gaan we straks misschien, als we okay. tijd over hebben, gaan we dat draaien. Want ja. dan moet je echt even in, in, je moet bijles krijgen. Oh, sorry. Loudon Wainwright, nee, daar kwam ik op. Omdat ik uh, uh, mensen wil laten horen die trouw bleven aan hun eigen stijl. Nou, dat is Loudon altijd geweest. En... Uh, ik draaide zojuist John Mail met Thinking of My Woman, man in hotelkamer. Nou, Loudum, uh, Wainwright uh, zingt over exact hetzelfde thema... maar dit keer rockster, nou ja, tussen aanhalingstekens, in motelkamer. En uh, ja, daar zitten zinnen in. Geweldig, luister maar. Ik ga even goed luisteren.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 Daar nou, je hoeft er toch niks over te zeggen verder. Nee, come up to my hotel room. Save, Save my, my life. life. Nou. Fantastisch. En dit is uh, 1971 ja. of zo? van zijn, uh, ik geloof dat het zijn tweede album zijn tweede, was. Ja, ja. ja, het heet ook ah, album Toon. Dus, ja. 1972. Heel ja. erg gek. Nou, uh, uh, nog wat geëmancipeerde dames. Uh, ik zit even te kijken. Uh, oh ja, dit vind ik ook wel. Uh, Betsy Klein. Ain't no wheels on this ship. Mooie uitdrukking al. Ja, ja. Nee. Oh, sorry jongens, het nummer nummer. Uh, uh, ik, ik, heb, oh, ik heb mijn bril niet op Het Zal het wel handig als iemand weet uh, welke trek die ja, moet starten? Ja, komt-ie. I used to have big money. That was many moons ago. You used to call me honey. Now you call me so and so. Cause I no people on the ship and we can't. Beno. 50. Ja. <laughs> Al die plaatjes zijn rond de twee minuten. Ja, maar dat heeft ook wel wat, vind ja. ik. Het Middags. heeft ook te maken met het jukebox tijdperk. Dan kon je als uh, uh, jukebox exploitant zoveel mogelijk uh, geld uit dat ding halen. Hoe korter die plaatjes uh, waren, des te beter uh, oh, ja, voor natuurlijk. de inkomsten natuurlijk. Maar ik vind ja. het ook wel lekker dat uh, uh, het verhaal moet ook binnen, binnen pakweg drie minuten verteld worden. We hebben het over ouder worden. Ja. Ik heb gemerkt dat in de jaren zeventig heb ik de onvermijdelijke... en jij trouwens ook de onvermijdelijke symfonische rock... een tijdje uh, interessant gevonden. Want je snapte er geen bal van. Nee. Uh, je las die teksten 25 keer... en wist je nog niet waar ze over gingen. Nee. We weten nu de schrijver zelf ook niet. Nee. <laughs> uh, maar King Crimson en dat soort uh, groepen... die maakten allemaal nummers van, van uh, nou ja... 15 minuten, 20 minuten soms. Ja, ja, ja, ja, ja dat is inderdaad. Ja, ja. En daar verzoop je toen in, maar als je dan wat ouder wordt... dan kom je toch weer terug bij... van nou, doe nou maar gewoon een gitaar en zing er wat bij ja, en klaar. Ja, ja, dat is wel waar. <laughs> Zo is. Ja. En uh, dat is de essentie die overblijft. En, uh, een beetje met die gedachte in het achterhoofd... heb ik bijvoorbeeld ook Tony Joe White uh, uitgezocht. Tony Joe White, die is... Uh, ik zei net over John Mayle, die is 79. En Tony Joe White is 69. Dus die is ook een dagje ouder. Een uh, goede vriend van hem heet JJ Kale. Oh, Dat is een van jouw favorieten. Nou, ja, nou, favoriete. Tony Joe White ook, is ook een held van mij, maar JJ helemaal. Nou, JJ Kale die, uh, vindt de muziek van Tony Joe White geweldig. Ja. Ze maken ook allebei een beetje zompige, ja. zompige muziek. JJ uh, Kale heeft het nog wat gepolijst, maar bij Tony Joe White spat het moeras gewoon uh, je tegemoet ja. door de speakers. En uh, ook iemand die altijd hetzelfde ding is blijven doen. Ding. Dat had ik niet willen zeggen. Oh, sorry. Is een rot woord. Het is vergeven. Het is niet Gelijk. mijn ding. Het is niet zo mijn ding. Oh, een soort van. Vind ik ook heel maar erg. die altijd short. dezelfde stijl, eh, namelijk zijn eigen stijl, eh, is blijven spelen. Van een cd uit 2003, die heet Snakey, eh, wil ik laten horen. Living of the Land. <middels> And I'll slide the green You got money in your pocket You're ready for the night Oh, there ain't nothing does good You got a blow-up mattress A portable TV Computer in your backpack What more could you need Living off the land Living off the land Yeah, you like to rough it Tony Joe White. En die wilde er tien jaar geleden mee stoppen. Echt waar? En toen zei ze zo'n pap, doe het niet. <laughs> Wat goed. En toen hebben ze swampeckers opgericht. En nou uh, gaat hij nog steeds als een speer. Nou, fantastisch. Oké. Okay. Nou, dat is nou, dus wel om jaloers uh, op te worden. Nou. Dat, je dat, dat je dat... Dat dat gewoon doorgaat. Nou, ik... Uh, de, van deze dame had ik uh, nog nooit gehoord. En zal het ook wel nooit meer horen. Uh, oh. Dat is Corny Smith. Ken jij, hè? Ja. Hoe heet ze? Connie Smith. Oh, Connie <laughs> Smith. Ja. <laughs> De hele, ik vind het een heel leuk lied. Uh, um, If it ain't love, let's don't even let it start. Let's leave it alone. If it ain't love, let's, uh, let's not temper foolish hearts. Go. Hele blanke muziek heb ik het altijd gevonden. Dat wel, hè? Ja. Je vertelde net een mooi verhaal. Ik, we hebben geen tijd meer voor Bobby Gentry. O oh, to Billy Joe was een enorme hit. Ja. He? En toen dacht Barry, Barry, ja. <laughs> toen dacht Barry Gordy van, uh, van Temnomoto en dat moet ik de Supremes laten doen met, Tem, met, uh, met Diana Ross. Dat is opgenomen. Ik zal het wel een keertje ja. in uh, track traces laten horen. Ja. Dat is geen gehoord. Kunnen het niet. Nee. Dat kan je niet. Dat, dat dat lukt ze gewoon niet. Nou, dat vind ik niet. toch ook leuk. Want de, de blanke kunnen vaak niet wat zwarte zo fantastisch mooi kunnen. Dat kunnen ze, nou, okay. En andersom en vice versa. Goed, wat heb jij nog? The United States of America. Oh. Is de toch redelijk pretentieuze naam van een band. Nou, het was eigenlijk niet een band. Het was een, een groep experimentele muzici rond uh, ene Joe Bird. En uh, Joe Bird heeft twee LP's gemaakt. En deze komt uit 1968. En uh, allemaal gedoe met de synthesizer. Die was nog niet echt uh, van de grond gekomen. Dus allemaal gedoe met ingewikkelde effecten. Met achteruit en vooruit. En in jaar 60? En ge... Eind jaar ja. 60, ja. <coughs> en uh, op die LP staat één normaal nummer. Dat is dit. Stranded in time heet dat. En dat vond ik wel mooi. Omdat we het over leeftijd zouden hebben en ouder worden. Stranded in time vind ik een mooi begrip. van Je bent vastgelopen. Je, de tijd is bevroren. En het gaat over een echtpaar. Dat ja dat vastgelopen is eigenlijk in de tijd. En uh, de mooiste en meest poëtische zin uit, uh, uit dit nummer is... Uh, dat, dat, uh, dat vader heeft de, de, die heeft de klok verkocht die ooit in de hal stond. En moeder weet nu hoe laat het is door te kijken... naar de plaatjes die aan de muur hangen, de foto's. Dat is voor hun de tijd geworden. Het verleden eigenlijk. En nog even een heel erg leuk technisch detail. Ja. Als je deze plaat in mono hoort, dan hoor je de strijkers niet. Omdat het in tegenfase is opgenomen. Dat is een heel ingewikkeld verhaal, maar dan hoor je alleen maar de zang. Okay. Dus het is jammer voor de mono-luisteraars, maar in stereo mag je er best wezen. <tied> Early in the morning, when the sun is still asleep... Father drinks his cup of coffee, kisses mother on the cheek. Off to work he goes, what he does nobody knows, but he's sure to bring home money every week. Time when he and mother were young, now those days are departed. Now he's left brokenhearted, stranded in time. The children, like some characters in plays, as if nearness to their youngers would recall their golden days. And father sold the looking glass that once stood in the hall. And now mother tends to tell the time by pictures on the wall. Times when she...